Op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen... doordat hoogspanningsmasten zijn omgewaaid. Verschillende staten hebben de noodtoestand uitgeroepen... waardoor ze een beroep kunnen doen op federale noodhulp. En president Obama heeft al aan de getroffen gebieden hulp toegezegd. Zo worden onder meer teams gestuurd... die tussen het puin moeten gaan zoeken naar overlevenden. De Syrische ambassadeur in Groot-Brittannië is niet welkom... bij het huwelijk tussen prins William en Kate Middleton. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de uitnodiging ingetrokken.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 Het kanaal is dusdanig diep dat het uh, ja, nooit voor problemen heeft geleverd. Er is nu een aanvaring geweest tussen een zeilboot... die kennelijk iets dieper in het water ligt. En uh, die heeft het gemeld bij Rijkswaterstaat. En die hebben vervolgens een nader onderzoek ingesteld... waarbij deze auto werd aangetroffen en een boven werd gehaald. Dan het weer, wisselend bewolkt met in het noorden wat zon... en vooral in het midden en zuiden van het land denken de buien... met kans op onweer, maximaal tussen 15 en 18 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met in het midden en zuiden enkele buiten is dan wel een graad of vier warmer dan vandaag. iPhone-fanaten opgelet: Bing heeft de eerste Nederlandse app waarmee u niet alleen uw portefeuille kunt volgen, maar ook direct orders kunt plaatsen. Kijk maar op Bing.nl.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 Elsbeth Grütke. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ik hoorde, als jij het huis neemt, hou je die jongens. Ik hoorde, je moeder maakt ons kapot. Ik hoorde, als je nu naar je vader gaat, kun je daar blijven. Ik hoorde, ik wou dat we nooit kinderen hadden gekregen. Zo klinkt de nieuwe sierencampagne die vanochtend is gelanceerd. Welk beeld hoort hierbij, Steven Pont? Beeld hoort hierbij. Ja. Wat zie je als je naar de campagne van Sierik kijkt? Uh, je ziet allerlei kinderen op, wie, uh, op wiens armen, ruggen uh, dit soort uitspraken zijn getatoeëerd. En het idee is dat je als dit soort dingen tegen je gezegd worden in je jeugd, dat je dat een leven lang met je meedraagt. Het is een campagne om ons bewust te maken van uh, uh, ja, de gevolgen van scheiding voor nou, kinderen. Nou vooral wat je zegt tijdens de scheiding. De dingen die je dan zegt, dat die heel hard aan kunnen komen in een periode dat je als kind toch al heel kwetsbaar bent. En uh, daarom hebben ze denk ik ook wat oudere mensen die uitspraken laten doen. Zo van nou, dat is dan 10, 30 jaar geleden tegen mij gezegd. En nog steeds uh, heb ik daar uh, heeft dat zijn invloed op hoe ik nu. Uh Bestaan. Ja, nou, daar praten we straks met jou over, over die campagne. De onderwijsinspectie kwam gisteravond met een vernietigend rapport... over gesjoemel met diploma's op Hogeschool in Holland. Hier aan tafel oud-docent Hans van Willigenburg... die deze week met een boek uitkomt... waarbij hij een paar kritische artikelen, waarin hij een paar artik kritische artikelen schrijft... over de wantoestanden bij de hbo-instelling. Bent u blij, eigenlijk, meneer van Willigenburg, dat u er weg bent? Uh, ja, daar ben ik wel, eigenlijk wel blij mee. Het is wel, uh, je maakt een merkwaardige... Uh, om maar ze gelijk met een moeilijk woord in huis van het Qatarse is uh, nadat je acht jaar bij in Holland hebt gefunctioneerd en uh, ik ben blij dat ik nu uh, onderwijs geef in een iets andere omgeving. Over wat er dan allemaal mis was in die instelling, dat bespreken we zo meteen. We gaan ook praten over de cijfers die vanochtend bekend werden... over het feit dat er steeds meer mensen op zwart zaad zitten. Het zijn er 25.000 meer dan vorig jaar. We praten daar zo meteen over met Hans van Dijk. Die is vrijwillig schuldmaatje. Goedemiddag, meneer van Dijk. En we gaan het natuurlijk hebben over de wedding. Want er zit een bijzonder randje aan. Prins William, die onze... Dat zal onze prins Willem-Alexander nooit hebben. Als Willem straks koning wordt, dan wordt hij namelijk ook hoofd van de anglicaanse kerk. Alja Tollofsen, tot priester gewijd in die anglicaanse kerk, die gaat ons daarover uh, inlichten zometeen. Onze dichter bij de dag is vandaag Hans Kloos. Zijn samenvatting van wat wij hier aan tafel bespreken, die hoort u tegen drieën. En als u een vraag of een opmerking heeft, dan kunt u reageren via de mail. Dit is de dag.eo.nl of via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. Ja, Hans van Willigburg. U bent oud-docent van op dit moment de meest bekritiseerde hbo-instelling van ons <laughs> land in Holland. Is dat een verrassing voor u dat de onderwijsinspectie met zo'n uh, kritisch rapport is gekomen? Nou, de eerlijke antwoord is dat het me eerder verrast was dat als het niet kritisch was geweest. Dus nee. Niet. Het is een hele grote instelling, moeten we erbij zetten. Zeggen, met, met heel veel uh, opleidingen. Ja. Verspreid ook uh, op, over allerlei plaatsen in het land. U heeft op één bepaalde opleiding gewerkt. Ja, welke, uh, welke was dat? Dat was in Rotterdam, de uh, journalistiek. Maar ik denk dat we wel aardig is om... Er zijn vijf opleidingen onderzocht, uh, heb ik begrepen. En vier daarvan blijken nou ja, niet hbo-waardig te zijn. Dus dat is een score van 80%. Dus ik denk dat meneer Terpstra daar wel... Ik weet niet of hij er slapeloze nachten van heeft, maar... Uh. Het is natuurlijk een waanzinnige score. Ja. De opleiding waar u zelf heeft gewerkt, ja. de opleiding journalistiek in Rotterdam, ja. vertelt u daar eens wat over? Hoe kwam u daar bijvoorbeeld terecht? Nou, ik ben altijd zelfstandige geweest en ben dat ook gebleven. Dus ik ben niet uh, werknemer geweest bij In Holland. Dat verklaart misschien ook de relatieve uh, vrijheid waarmee ik erover gepubliceerd uh, heb. En uh, ik ben daar in 2002 als docent uh, begonnen. En uh, nou ja, ik heb daar diverse. Ik ben heel enthousiast begonnen. Er uh, werd ontzettend veel vertrouwen in mij uitgesproken. Want even voor de duidelijkheid: ja. u had geen papier om les te geven? Nee. Nee. Nee, klopt. U had wel ervaring in de journalistiek. Nou ja, het is maar hoe je. Het is, uh, ik was uh, uh, ik ben uh, officieel het uh, piepiertje ligt daar literatuurwetenschappen. Dus je zou in zekere zin kunnen zeggen, misschien ben je hier en daar overgekwalificeerd. Maar puur op het lesgeven zelf was ik inderdaad ongediplomeerd. Dat klopt. Ja, maar toch werd u enthousiast onthaald? Ja. En uh, nou, ik vond in eerste instantie ook, uh, dat beschrijf ik ook in dat artikel, omdat het uh, zeker niet een artikel is van in Holland is alleen maar slecht, dat wil ik ook hier vermijden, maar uh, uh, uh, er werd veel vertrouwen in mij uitgesproken en ik kreeg uh, ontzettend uh, gelijk drie klassen en uh, allemaal uh, studenten die gemotiveerd waren, dus voor ik het wist uh, was ik uh, nou misschien wel de helft van mijn weken was ik er bezig bij in Holland. Ja, en, en, en u beschrijft ook in uw boek dat u uh, vroeg van nou ja, wat moet ik dan precies gaan doen en dat dat helemaal aan u zelf werd overgelaten. Nou, dat. dat Begon wel vrij snel natuurlijk. Als je, na een aantal maanden kom je achter of kwam ik erachter, dat je bij in Holland als docent eigenlijk een beetje aan het vrije zwemmen bent. Dat heeft voordelen en nadelen. Uh, voordeel is natuurlijk dat je heel erg zelfstandig kan functioneren, dat je dingen op de agenda kan zetten als je dat nodig vindt, tenminste in je eigen lessen. Maar de keerzijde daarvan is, is dat je uh, als je iets nodig hebt van in Holland of uh, uh, je denkt van nou, ik ben onervaren, kan ik misschien hier advies in winnen, dat er helemaal niemand is. Nee, want u maakte bijvoorbeeld een lesprogramma dat mailde, dat wilde u bespreken met iemand, die zijn nou, al mail het maar. Ja. Uh, toen dacht u nog, nou lekker handig, maar vervolgens hoorde u daar nooit meer wat van. Nee, dat klopt. Ja, dat is toch ook wel wat raar. Zeker. Voor iemand zonder ervaring. Nou horen we ook veel over de kloof die er dan is in zo'n instelling tussen het management, wat ver weg zit, en ja. de mensen die gewoon op de vloer het werk moeten doen. Heeft u dat ook ervaren? Absoluut. En hoe en, Ah, je ziet ze over. niet. Dat is heel simpel. Je, je weet niet, uh, laat ik het zo zeggen, het is natuurlijk heel, zou heel fijn zijn... als je uh, dat geldt denk voor elke werkplek waar je zit. Dat je het idee hebt, zeker bij een opleiding... Is dat je gezamenlijk aan een, uh, op een schip zit en dat je dat schip voorwaarts stuurt. Maar ja, je hebt geen idee bij in Holland wie er aan het stuur zit. Je hebt geen, en, je, en je doet dus eigenlijk jouw kleine deeltje. En dat probeer je zo goed mogelijk te doen. Maar waar het grote schip heen gaat, nobody knows. deze ik niet. En was dat belangrijk? Want bedoel, het ging er natuurlijk uiteindelijk om dat die studenten op die opleiding van u, dat die gewoon opgeleid werden tot weet ik veel, ja. dat soort dingen. Nou, natuurlijk is dat belangrijk, want er zijn in Nederland uh, in totaal, dacht ik, vier of vijf opleidingen journalistiek. En je moet natuurlijk onderling afspreken van, oké, okay, wat gaan wij als, wat is het onderscheidende, waarom zijn wij uh, op aarde, zou, zou ik bijna zeggen. En daar moet je het als docentenkorps natuurlijk wel een beetje over eens zijn. En wat ook heel belangrijk is, is dat uh, je van elkaar weet wat je doet. En uh, uh, ik beschrijf ook in het artikel dat uh, op een gegeven moment als het accreditatietraject uh, eraan komt, dat alle docenten dus voor het eerst bij elkaar komen. Eigenlijk voor het eerst uh, ontdekken wat ze, waar, waar, ze, waar ze nou echt uh, mee bezig zijn. Dus dat, dat, dat, nou ja, dat, dat, dat hele accreditatietraject. Dat heb ik nu uh, zeg maar in een woord of 500 uh, uh, samengevat. Maar daar zit natuurlijk een hele roman in. Want dat ja. was uh, als je de Russische schrijver GoGol kent. dan uh, maar goed. Daar leek het wel een beetje. Ja, absoluut. Nou Dode zielen. Het, ja, nou beschrijft u het boek, uh, in, in uw boek, wat trouwens niet alleen over in Holland gaat, dat zegt ik er even bij. Ja. Er worden ook allerlei andere dingen in de samenleving besproken, maar u beschrijft het heel erg als een buitenstaande. Maar mm -hmm. tegelijkertijd was u gewoon acht jaar docent. Daar. Klopt. Dus u was ook gewoon onderdeel van het systeem. Ja. En nee, nee, ik heb dat. Uh, kijk, uh, ik ben zelfstandig ondernemer. Dus ik benaderde het ook een beetje ondernemerstechnisch. Met andere woorden, uh, ik vond het leuk om les te geven. Dat, dat geldt eigenlijk die hele acht jaar. Op een gegeven moment leer je je eigen strategie uh, ontwikkelen. En het was een beetje zo dat ik dacht: Nou, ik ben benieuwd wie het eerst barst. Hè? Ik of in Holland. En uh, uh, nou, ik liet het daar een beetje op aankomen. Mm. Omdat ik het natuurlijk ondertussen, nadat ik overigens in het begin uh, veel met in Holland bezig was. Omdat de school snel kleiner werd en we door mismanagement ook al snel minder studenten kregen. Ja, was ik nog maar uh, twee of drie uur per week op in Holland. Dus mm. begon ik het meer, dat beschrijf ik ook, als een interessant journalistiek experiment te zien. Ja. Om te kijken hoe, ik überhaupt die, hoe die school functioneerde en hoe ik in die school functioneerde. Ja, maar heeft u nooit uh, in het begin misschien het gevoel gehad van ik moet er iets aan doen, ik moet er iets aan veranderen. Veranderen. Dit kan dat zo Dat gevoel niet. heb ik wel gehad. Maar uh, de afstand wat u zegt, dat, dat beschrijf ik ook, is dat uh, de mensen die verantwoordelijk zijn voor die opleiding, uh, zeker in het geval, uh, dan heb je het over de beginjaren, uh, was er een manager die uh, op vier of vijf verschillende locaties uh, zat. En ja, die was er gewoon. Uh, die zag niemand. En, het is niet waar, Google, maar ook Kafka. Uh, ja, het is Google en Kafka. Een fijne ja. combinatie lijkt me. Ja. Nou, ik heb op de pedagogische <laughs> academie gezeten, ook Steek een HBO-opleiding. Daar ging ik naar de directeur om te vragen of ik een feestje mocht geven. Ze zei, daar heb ik wel een potje voor. Toen dacht ik, ja, potje voor. Toen deed hij een kast open en daar stonden inderdaad... gewoon allemaal potjes <lacht> eh, met geld. Dat was gewoon een... een nou, fantastisch. Eh, ja, dat was een pedagogische <lacht> academie. Dat was zo'n één gebouw. Het was ja. lekker kleinschalig. Dus. En het was gewoon kleinschalig. En directeur Blauw ging je En die had dan, dan nou, heb je een potje. En dan, en dan nou, daar dan rekenen. En dan haalde ik daar wat briefjes uit... en dan kon je een feestje geven. Ja, kijk. En dat vond ik geweldig. Dus ik ben helemaal... Ja, had mijn mij directeur blauw gegeven. Ja. En er was nooit iets verschenen over in Holland. Nee, wat is nee. dat het probleem? Dat die organisatie te groot is geworden... en dat daardoor die afstand tussen de mensen op de vloer... en het management zo groot is dat niemand meer overzicht heeft? Wat ja, is nou ik wil of... van harte meedenken, want ik ben helemaal niet rancuneus. Uh, er zei net iemand hier in de studio... nou, dit is het einde van in Holland. Dat zou heel goed kunnen. Tenminste, in ieder geval van de naam in Holland... of van de school zoals die nu bestaat. Maar mijn eerste advies aan meneer Terpstra uh, zou zijn... Niet, bekend, niet onbekend in Christelijke Kring. Uh, uh, ga al die scholen gewoon weer opdelen. Maak een trotse Rotterdamse school. Maak een trotse, uh, leuke Amsterdamse school. Een Haarlemse school en een school in Alkmaar. Het uh, is zelfs zo ik, uh, dat ik laatst was ik bij een bijeenkomst over onderwijs... en daar zijn school. Wij accepteren. Dat ging heel ver, maar vond ik heel interessant. en Dat haakt ook in op het punt wat net werd gemaakt. Wij willen niet dat onze leerlingen te ver van school uh, uh, wonen. Dus met andere woorden, uh, dat ging volgens mij trouwens over een mbo. Als, als, als wij uh, zien dat uh, mensen niet op school verschijnen... willen wij gewoon in staat zijn om die om diegene gewoon uh, uh, over een kwartier op te pikken. Dus die school ging gewoon letterlijk met de auto of met de fiets... naar het huis van de betreffende leerling... en ging informeren ja. waar, wat er aan de hand was. Dus die schaalgrootte, daarvan zegt u, dat is wel een van de verklaringen. Even nog over die studenten. Want er blijkt nu dus toch aardig aardige studenten te zijn... die een diploma hebben gekregen wat niet uh, het niveau heeft van een hbo-diploma. Heeft u daar nou, zelf ook aan mee dat is. Jij zegt dat uh, heel makkelijk. Wat, wat is het niveau van een, van een ja. hbo-diploma? Ga dat maar eens vaststellen. Uh, je hebt nu die onder... Uh, die, uh, die opleiding media en entertainment management. Dan zit denk ik bij mezelf, wat is, wat is een media en entertainment manager? En hoe stel je precies uh, uh, criteria op aan de hand waarvan je je zo mag noemen? Ja. Ik denk dat een van de problemen van in Holland is dat uh, dat soort vakken uh, super praktijkgericht, uh, puur vanuit de praktijk ook uh, zeg maar op de kaart gezet, ja dat het daar Loei moeilijk is om überhaupt criteria uh, vast te stellen. Ja, maar dan uh, zijn ze: dan is in Holland niet de enige HBO-instelling. Nou, ik, zei... ik kan je voorspellen dat natuurlijk al die HBO-instellingen in een gigantische spegaat zitten. Want als je een beetje met die instellingen meedenkt, en dat wil ik best ook doen. Uh, wat je Zit ze ziet... nou te solliciteren naar een soort adviseurschap of zo? Ik bied dat ruim hartig aan. En <lacht> ze moeten zelf maar ze mogen kijken, bellen. ze mogen altijd bellen. Ja. Maar een van de dingen waar ze natuurlijk mee zitten, kijk, uh, Bert Bruss, een collega van mij, uh, bekend op internet die zei van ja, maar geef het die HBO's maar eens te doen. Al die leerlingen die van de HAVO komen en die steeds minder weten, die moeten eigenlijk op voorhand, voordat ze überhaupt op een HBO kunnen beginnen, moeten die bijgesprekend hmm. uh, worden. Ja, Maar u omzelt een beetje mijn vraag, want ja, u vroeg eigenlijk, om. heeft u eraan meegewerkt dat mensen met een inferieur dat diploma... Als u dat artikel maar goed uh, gelezen heeft, dan weet u hoe dat ongeveer gaat. In eerste instantie je, probeer je streng te zijn. Probeer je normen te handhaven. Maar dan ontstaat er druk vanuit het management. Ja, van, ja ze, ze werkt al bij de VPRO. En ja, ze heeft stage gelopen. En ja, dit is het laatste vak dat ze nog moet Want halen. Want dat was een leerling van u waarvan u gewoon vond... dat ze kwalitatief niet goed genoeg was. Klopt. Steeds opnieuw de opdracht op inleverde. En u vond het gewoon niet voldoende. En, ja, en uiteindelijk... En uiteindelijk ga je dan dus door de knieën en denk je van... oké, okay, nu wil ik er vanaf zijn. Ja, dus dan geeft u uiteindelijk toch ook iemand de voldoende... waarvan u eigenlijk vindt dat ze Absoluut. Niet, uh, goed dus, goed het, goed gaat mee, dus dus t, zo werkt het? Ja, zo werkt het systeem dan. Uh, ja, de managers daar hebben het al over gehad. Uh, Doek de Terpsra die sprak vanochtend uh, stevig taal... in ieder geval in reactie op het vernietigende rapport... van de onderwijsinspectie. Hij zei het zo. Het moet volstrekt helder zijn... er mag geen enkel diploma de deur uit gaan... en of zijn gegaan van inferieure kwaliteit. Ja, nou... Ja, nou ja, maar dat, dat is. Ja, dat, sorry hoor, maar dit is gewoon politiek geluld. Ja, sorry hoor, maar. Dit... Meneer van Willigenburg? Uh, ja, nee, maar hier wordt Er dus mag geen het enkel van... diploma de deur zijn uitgegaan. Zeven ja. pond? Ja. Infrie... Dat, dat, taalkundig. Het is wel gebeurd. Ja, Tot? precies. Dus er mag geen enkel diploma de deur zijn uitgegaan van inferiore kwaliteit. Daar zou ik we wel eens een uh, <lacht> opleiding journalistiek uh, tegenaan willen gooien. Okay. Want dat, die, dat is een, een niet-logische zin. Nee, goed. Maar meneer Van Willigenburg, er is natuurlijk een, een probleem nu op die opleiding. Meneer Terftra, voor zijn verdediging, zeg ik maar even, zit er natuurlijk ook nog niet zo lang. Is er wat aan te doen? Nou, als je in mijn artikel uh, laat ik zien dat er op een gegeven moment een man die komt uit de chemische industrie. Dus die is gewoon gewend om via bepaalde regels en productieprocessen te denken. Die heeft op een gegeven moment neemt de ambitie op om een tijdje lang die opleiding waar ik zit op sleeptouw te nemen. En je ziet, en ik laat zien, hoe die man totaal vastloopt. In, uh, in de structuren van in Holland, Terwijl hij ontzettend hele goede opbouwende ideeën heeft. Hij is de eerste man eigenlijk in die hele acht jaar geschiedenis... die structuur wilde aanbrengen in, uh, in, in, uh, in die vesting in Holland. Wat ik dus zou voorstellen is... haal alsjeblieft iemand van buiten. Want als je nu ziet, Guusje Terhorst, meneer Terpstra zelf... ze, ze zitten allemaal al in dat gremium... en praten al de taal uh, die, die, die, die, die die wereld praat. En volgens mij, uh, ik kreeg net een suggestie... Uh, van een van jullie redacteuren, die zei... Misschien moet je Ben Tigelaar invliegen bij de HBO. En ik zou, met, uh, ja, en ik, zou dat, ik vond dat een heel. Ik vind Ben Tigelaar zou inderdaad voor, uh, zeker ook voor, voor, voor, de, voor de doelgroep, zoals je dan tegenwoordig hoort te redeneren, voor de mensen. Ik denk dat hij een hele inspirerende iemand zou zijn. Ik denk dat hij heel veel nuttige adviezen zou kunnen geven. En niet alleen aan in Holland, maar aan het hele HBO. Ja, ja want dat is natuurlijk wel de vraag. We hebben het nu over in Holland. Uh, dat is niet de enige HBO-opleiding in Nederland. Nee. Moeten we nou vrezen dat het op een heleboel plaatsen zo is? Dat de kwaliteit gewoon toch niet goed genoeg ja, ik denk, is. Ik denk dus dat je heel veel met fictie te maken hebt. Net zoals je in de, krediet, in, de in de bankenwereld uh, met, met ficties te maken hebt. Uh, de, uh, in feite is het zo dat de politiek hoger opgeleide heeft besteld. Hoger opgeleide vertegenwoordigen een waarde in zichzelf. Hoe werkt het? Grote bedrijven die naar Nederland willen. Daarvan zegt Nederland, nou je moet naar ons komen. Want wij hebben zoveel hoger opgeleiden. Zoveel percentage hoger opgeleiden. Dus er is zeg maar een inherente uh, drang. Of een inherente ambitie om hoger opgeleide gewoon af te leveren en daarbij is het natuurlijk ontzettend uh, uh, aantrekkelijk voor voor mensen in die leiding om die normen gewoon naar beneden bij te stellen en die mensen gewoon af te leveren mm. en en en op hun beurt uh, de mensen die het werk moeten doen de docenten in dit geval onder druk te zetten en en, uh, en, en zeggen van oké okay, doe niet doe niet uh, te moeilijk maar eigenlijk was in mijn geval het onder druk zetten nog niet zozeer het probleem als wel de totale maar dan ook werkt de totale desinteresse ja en gaan we ook in zo'n opleiding u zegt die vraag is er nou e je zou ook kunnen denken, als goedwillende docenten... we slaan de handen gewoon ineen, we gooien die managers eruit... en wij gaan het wel regelen. Nou, dat, dat, is, dat is een hele logische gedachte. En natuurlijk heb ik met mijn collega's uh, heb ik daar ook over, uh, heb ik dat overwogen. Maar ja, ga maar eens in Nederland een, een eigen omleiding beginnen. Dan kom je echt in een, in een papierwinkel terecht. Uh, er zijn onlangs iemand, het onderwijs is de laatste sector in Nederland... die bijna op het Sovjet, op Sovjet-model is gebaseerd. Dus met andere woorden, je moet eerst bij de Sovjets langsgaan... Om, om überhaupt zo'n opleiding van de, van de grond te trekken. Dus laat ik het zo zeggen, dat is, geen één, dat is niet echt een aantrekkelijk traject. En twee, ik heb nu in feite mijn eigen oplossing, want ik heb zeg maar mijn eigen groep studenten die ik onder andere via internet werf. En uh, ja, dat is uh, zo ontzettend veel leuker, want je hebt een, en een gemotiveerde groep mensen en je hebt geen mm. bureaucratie. Maar je moet dus als student of aans, als aanstaande student heel goed je huiswerk doen voordat je voor een bepaalde opleiding gaat kiezen. Dat is ook wel duidelijk. Ja, ik, uh, de, uh, in welke zin bedoel je dat? Je huiswerk nou ja, maken? je moet zeker weten dat, dat het een deugend... ...deugdelijke opleiding is waar je naartoe gaat. Ja, en dan blijft de interessante vraag... ...en daar, daar, ik denk dat we daar collectief over naar. moeten ...wat is een goede opleiding? Ik constateer dat ze in België en Duitsland... ...toch niet uh, heel ver... Uh, ...dat ze daar veel minder onder over onderwijs praten... ...dan in Nederland. En volgens mij is het onderwijs daar heel veel beter. Dus mijn eerste advies zou zijn... ...ga er eens wat minder over praten... ...en ga het gewoon meer doen. Want weet je wat het is? Op een gegeven moment kun je niet meer gewoon denken. Want dit is eigenlijk... De, ...uit die crisis hè, is dit gekomen...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 Ik heb een maandag is mijn vrije dag nog graag golven. Maar ik denk niet dat de er heel veel, heel veel meer vrije tijd bij zal komen. Zit uw administratie te doen, denk ik? Ja, precies. Goed, dank u wel voor een inkijk in uh, het schulphulpmaatje-project. Zometeen na het nieuws van uh, half drie praten we verder aan deze tafel... met Steven Pont over uh, een nieuwe sierenactie. actie waarin aandacht wordt gevraagd voor de positie van kinderen in een scheiding. En met Alja Tolse praten we over de kerkelijke mores bij het Britse huwelijk van morgen. Zo meteen om half vijf op deze zender het Radio 1-journaal. Lucelle dus Carrasso. jullie hebben een vraag voor de luisteraars? Ja, ook over dat huwelijk, want voor elke Brit die gaat kijken morgen... is er ook één Brit die absoluut niet gaat kijken, blijkt uit onderzoek. Toch wordt wel verwacht dat wereldwijd honderden miljoenen mensen... het zullen volgen of uh, kijken of luisteren. Dat kan ook op Radio 1 hier. En hoe zit het met de belangstelling van onze luisteraars? Gaat u het volgen? En zo ja, hoe? Laat ons dat weten via het webblog nos.nl of twitter naar nosradio1.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 Vorig jaar zijn 366 gevallen ontdekt van verzekeringsfraude. En per geval was er gemiddeld 17.000 euro mee gemoeid, zeggen de zorgverzekeraars. Het zijn trouwens niet alleen de verzekeringnemers die frauderen... maar ook de aanbieders van de zorg, zoals orthodontisten en fysiotherapeuten. Het dodental als gevolg van het noodweer in de VS is gestegen tot 159. Alleen al in de staat Alabama zijn 128 mensen omgekomen. Verscheidene staten hebben de noodtoestand uitgeroepen. En president Obama heeft hulp toegezegd van de federale overheid. En de Syrische ambassadeur in Groot-Brittannië hoeft morgen niet te komen op het huwelijk van prins William en Kate Middleton. Zijn uitnodiging is ingetrokken uit protest tegen het harde optreden in Syrië tegen betogers. Daarbij zouden de afgelopen weken zeker 500 burgers zijn gedood. En dat is nieuws op dit moment. ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt De Nieuwe Meer 3 kilometer. En dat komt allemaal door een ongeluk op de A10 West in de richting van Den Haag. Daar staat tussen Geuzeveld en knooppunt De Nieuwe Meer 4 kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht. Radio 1, dit is de dag. Dit is de dag met hier aan tafel psycholoog Steven Pont, priester Alja Tollefsen Hans van Willigenburg... die les gaf op de HBO-instelling in Holland en schuldhulpmaatje Hans van Dijk. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD of ga naar de website ditistedag.nu. De dag the day is november 20, 1947. The setting is Westminster Abbey, een nation en een wereld watch. En nu the de solemn service. Begins. Ja, Zo klonk dat in 1947 bij het koninklijk huwelijk van de oma van William, Elizabeth en Philip. Morgen stapt de prins zelf in, de, in diezelfde kerk in het huwelijksbootje. Ja, er is al heel veel gezegd over, dat, uh, over die wedding, maar nog niet zoveel over de kerkelijke aspecten. Daar gaan we het over hebben met uh, Alja Tolfse. Ja, Alja, uh, die uh, abbey uh, staat eigenlijk altijd centraal hè, bij de, de koninklijke huwelijken. Die heeft dus echt de functie van koninklijke kerk... Zoiets, ja. ja. ja Het is natuurlijk ook een heel groot gebouw en dat is van kunnen heel ons, veel mensen ja, precies, in. Ja. Dat is ook handig ook inderdaad. Ook heel praktisch, ja. Hoe speelt uh, de, de anglicaanse kerk een rol morgen? Nou ja, natuurlijk uh, tijdens de huwelijkssluiting uh, of de inzegening, zeg maar. Uh, Zie je een priester? <laughs> Zie je een priester, en bischop. Uh, dus daar heeft, uh, daar heeft de kerk natuurlijk een, een rol in. Uh, officieel... Uh, uh, he, want dat is natuurlijk de vraag. Uh, Kroonprins wordt uh, nauwhand uh, hoofd van de Anglikaanse kerk. Ik denk dat dat op dit moment niet zo'n rol speelt. Nee, dat wordt ook niet genoemd morgen in die trouwdienst... dat nee, hij ooit de nee, baas nee, nee, van nee, de kerk nee. zal zijn? Nee, het is, ook, het is ook een vraag die je eigenlijk nergens in interviews tre, uh, tegenkomt... omdat dat op dit moment gewoon niet speelt. He, dus hij, hij, hij trouwt wel. En dat heeft natuurlijk allemaal. He, ergens in het achterhoofd zit natuurlijk wel zo'n beetje die vraag. Is dat wel een, een meisje met een, met een keurige levensloop? En, en dat soort dingen meer. Dat, he, want zij zal uiteindelijk daar ook uh, aankomen. Maar op dit moment is dat niet van belang. Nee. Maar leg even uit hoe dat zit. De Engelse vorst is tevens baas van de kerk. Dat kennen wij niet in Nederland. Ja, baas van de kerk. Nee, hoofd van de kerk. Hoe noem je het dan? Ja, ja hoofd van de kerk. Dat is natuurlijk wel zo. Maar. Uh, dat moet je ook zodanig interpreteren. Kijk, alles wat, wat spiritueel van aard is, daar komt de koningin gewoon niet, uh, niet aan. Die bemoeit zich daar niet mee. Het is eigenlijk een, ja, een, een uh, iets wat gegroeid is vanuit de historie. Dat is punt één. Mm -hmm. uh, er is wel altijd overleg tussen de aartsbisschop van Canterbury en de, en de koningin. Dat is, dat is een heel regelmatig overleg. En ik weet ook dat Kerry dat op een gegeven moment tegen mij zei van. Het, He, want wij komen natuurlijk uit Nederland, zo van dat moet allemaal gescheiden worden en dat kan allemaal niet en zo. Maar dat hij zei: van... Ik ben toch wel heel blij met die, uh, met die uh, verbondenheid, zeg maar. Omdat je gewoon samen oploopt. Ik bedoel, religie is natuurlijk niet iets wat je zomaar uit de maatschappij kunt wegpoetsen, ook al willen we dat. Uh, en soms... door, die, en door, die, door die verbintenis tussen zo'n vorstenhuis en zo'n zo kerk... Uh, is ja. het vanzelfsprekender dat, dat religie ja. een rol speelt in de samenleving? Nou ja, de religie speelt een rol in de samenleving. Dat, dat, dat, uh, dat kun je wel willen ontkennen, maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen uh, die daar iets mee te maken hebben... op wat voor manier dan ook. En dan zijn ze geen lid van de Church of England... dan zijn ze op een andere manier misschien lid. Er zijn natuurlijk ook mensen die daar geen lid van zijn. Dus moet dat allemaal gescheiden worden. Maar... Het is natuurlijk wel handig als je met elkaar in gesprek blijft en samen oploopt. Ja. Maar die scheiding van kerk van en staat, he, dat is toch ook niet voor niks? To... Nee, dat, dat, dat is natuurlijk. Het is, hè, dus, ja, het is onderdeel van de maatschappij, maar om ze nou meteen op elkaar te plakken als een soort. Ja, prettig maar, beeld. Ik denk, ik denk ook dat de scheiding van kerk en staat. Uh, midden mee ontstaan is natuurlijk ook in een periode. dat uh, die kerk zo'n invloed had op die politiek. dat je zegt: van ja, jongens, waar zijn we nou mee bezig? He, dat, dat, en daar, daar komt het oorspronkelijk vandaan. En dat is ook geen goede, uh, geen goede opstelling. Maar. Dat is natuurlijk dusdanig veranderd. Ook zoals de, de, de, de rol die de kerk spelen. Uh, is natuurlijk geminimaliseerd. Hm. Uh, en daarmee. Uh, is dat evenwicht eigenlijk als het ware vanzelf uh, hersteld. En ik vind dat wij in Nederland vaak. Heel vaak. Uh, dat zo verschrikkelijk kunstmatig willen scheiden. Laten we dat vooral geen invloed op elkaar hebben. Terwijl ik denk van ja. In mijn politieke keuze zal mijn religieuze achtergrond een rol spelen. Hm. Even terug naar, ja, even, even naar Elisabeth. Want hoe zie je nou aan haar dat zij uh, hoofd van die kerk is? Hoe merk je dat? Ja, ik denk toch haar betrokkenheid... Je weet het natuurlijk gewoon, dat is, dat is sowieso... Er wordt wel degelijk natuurlijk toch gekeken van... Uh, wat is haar... Zonder dat je je werkelijk de vraag stelt hoe gelovig is ze. Want ik vind dat nogal een, een, een private kwestie. Oh ja, als iemand de basis van dat instituut. Ja, dat is waar. Maar, Mag je dat toch wel uh, vragen? Nou ja, dat, maar dat, dat, dat speelt ook een rol. Dat is natuurlijk uh, iemand die nooit zo'n kerk aan de binnenkant uh, zou zien. Ik denk dat dan de vraag uh, gesteld zou worden van... Wat, wat doet hij hier? Um, maar dat, dat er een betrokkenheid is. He. Je ziet het je ziet altijd onmiddellijk uh, als ze in Schotland zijn en er gebeurt iets. Dan gaan ze, uh, gaan ze dat, dat is ook altijd op televisie terug te vinden. Dus dat, dat, uh, dat zijn dingen waarvan je zegt van ja, het, het is gewoon een gelovig iemand. Ja. En dat is eigenlijk algemeen bekend. Laten we even luisteren naar toen uh, Elisabeth werd gekroond in 1953. Toen moest ze ook trouw beloven aan de kerk. En, en dat klonk zo. With this sword do justice, stop the growth of iniquity, protect the Holy Church of God, help and defend widows and orphans. The things which I have here before promised, I will perform and keep, so help me God. Zo, dat was wel een hele jonge Elizabeth hè? Ja. <laughs> een heel jong stemmetje. en uh, nou, Ze kregen nogal een taak opgelegd... die ja. William dan ooit... we weten natuurlijk niet of uh, Charles er nog tussen zit... de ja. vader van William, ja. Ja. ooit ook gaat, gaat uh, vervullen. Uh, Weet je we eigenlijk iets van dat geloofsleven van William? Je zei net dat je het niet zo belangrijk vond, maar ja. Nou, dat zeg ik niet. Oh. Uh, nee, <laughs> ik zeg niet nee, dat zeg ik helemaal niet. <laughs> het is natuurlijk ontzettend belangrijk... maar uh, het is nogal een, een, een vraag... die, denk ik, ook niet zozeer door ons als, als burgers... of als, als clergy of als... Uh, dat soort dingen gesteld moeten worden. Ja, want laten we wel wezen, jij bent wel gewijd tot priester in de anglicaanse kerk. Ja. Je hebt er wel iets over te zeggen. Ja, ja, ja, ja. en ik heb ook mijn, mijn trouw aan het uh, staatshoofd. Uh, wat natuurlijk voor mij als Nederlander wel ja. een, uh, wel een uh, ingewikkelde Dus jij bent trouw aan, aan, aan Elisabeth? Ja, maar in, in, uh, gewoon in de zin van uh, als lid van, van die kerk en gewijd in die kerk. Dat, uh, en dat dat is natuurlijk uh, dat, dat gaat ook helemaal officieel. Mensen met pruiken en uh, mm -hmm. het, uh, de, uh, toestanden zegels en ik noem maar op. Uh, dus dat heeft, dat heeft wel degelijk... Uh, ik vind het belangrijk... Uh, natuurlijk dat het iemand is... die gelovig betrokken is. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen... dat dat niet zo is. Ja. Uh, uh, en je kunt er eigenlijk van uitgaan... dat het, uh, dat, dat uh, het geval is... Maar ja, iemand in zijn hart kijken, dan denk ik van... daar zijn andere mensen voor die dat moeten bevragen. Ja. Ik vind niet dat ik dat moet bevragen. Nee, goed, dan vind je te ver gaan. Ja. Um, de vader van William, Charles, die heeft wel eens gezegd... dat hij niet defender of the faith wilde zijn, maar defender of faith. Hij wilde het veel breder maken, ja. want hij zegt daarmee ja. in feite... en dat is natuurlijk ook zo, niet alle Britten zijn Anglikaans. Precies, precies, precies. En dat, dat vind ik ook een hele terechte, terechte opmerking... Uh, en ik denk ook dat je er zo in moet staan. Ik bedoel, het is nogal een benepen idee om te zeggen: van nou, dit is de church. Uh, hè, zo van alsof het het enige zaligmakende is. Er zijn natuurlijk meer mensen. En ik vind dat ook een goede opmerking. Hm. Zo van: hè, er zijn, het, het is natuurlijk misschien ook wel een beetje een handige opmerking van, uh, hij betrekt iedereen erin. Maar ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat het positief is en dat hij dus inderdaad een wat bredere visie heeft en, uh, en dat het daaruit voortkomt. Is dat ook een discussie in Engeland? Dat mensen zeggen, ja, maar een koning of een vorst die voor het hele volk uh, verantwoordelijk ja. is, die kan toch niet maar van één kerk dan het hoofd zijn? Nee, nou ja, kijk, Engelsen zijn natuurlijk altijd heel uh, uh, ja, houden vast aan de traditie en mm. dat soort dingen meer, dus uh, dat zal niet zo Onmiddellijk veranderd. hoewel de discussie regelmatig opleidt... om die het die, de, de establishment of de, of de church om dat te veranderen. Uh, wat je, waar je, het, je ziet het ook in andere vlakken. Ik weet dat op een gegeven moment uh, als er iemand uh, begraven moet worden, dan wordt eigenlijk altijd onmiddellijk de anglikaanse vikker gebeld. Uh, overeen, over weliswaar met, met, met toestemming natuurlijk van degene die het betreffen. Uh, maar de, de, dat is zo'n grondrecht. Ik bedoel, mensen hoeven nooit in de kerk te komen. Ze blijven als Brits staatsburger het recht houden om gedoopt, getrouwd en uh, gerouwd, uh, dus begraven te worden. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Um, dus, en, en terecht dat andere kerkgenootschappen daar wat moeite mee hebben. Want het is natuurlijk toch een bevoorrechting van een bepaalde van een bepaalde groep. Dus daarin komt eigenlijk die achterliggende discussie van het, het, het established zijn van de, van de kerk. Uh, komt daarmee ter discussie te staan. Maar ja... Uh, maar Britten schaffen niet zo dus snel nou iets af. Nee, precies. Dat, dat, duurt, nog, al, een paar dat duurt echt heel, heel erg lang nog. En, ja. uh, en dan houden we het toch vast aan de folklore en uh, dat soort dingen. Ja, ja, maar is, het is het... uithangbord niet een veel mooier uh, term... Voor, uh, voor, uh, voor wat de koningin doet voor het anglicaanse geloof dan baas zijn? want de, de King's Speech, ik weet niet of jullie die film gezien ja, hebben. Ja, ja. Daarin zien ja. we dat eigenlijk uh, zodra de King uh, van zijn stotter uh, wordt afgeholpen. door iemand die uit, Oost, uit het verre Australië komt. dat hij nog op al wat sepsis van de Anglicaanse kerk uh, stuit. Ja, maar die sepsis had natuurlijk meer te maken... met het gebrek aan zijn deskundigheid als speech-therapist. Uh, ja. Uh, of ik weet niet of dat nou... Is, of met de, <lacht> met de, de kerk te maken. Ja, precies. Nee. Maar goed. Ja. Okay. Maar, maar, maar je, kunt, je kunt het niet ontkennen... dat zij natuurlijk een prachtig uithangbord is voor de anglicaanse kerk. Of vindt u dat Ja, ik, ik, heb, ik heb het nooit zo ervaren. En ik vraag me af of mensen dat ervaren. Mm -hmm. Het is meer een gegeven van iets vanuit de geschiedenis... Uh, dan dat het een, een, een reclame is. Ik denk dat mensen meer ervaren het in, in algemene zin zo van het is gewoon uh, een beetje een opsteker dat iemand van. Uh, ik, ik merk dat zelf aan bijvoorbeeld aan het feit dat Beatrix. Uh, ja, maar reclame uh, is natuurlijk ook een opsteker, toch? Jawel, maar uh, of het nou reclame is voor die kerk, ik denk dat het meer is een, een, een bemoediging van zij is ook een gelovige. He, dat, het meer, dat dat boventoon voert dat is mijn indruk dat is in ieder geval bij mij zo maar ik, ik merk dat ook om me heen ja. er dat het zal wel een storende opmerking van me zijn nou dat ik mag best mag ook goed we gaan houd, morgen we gaan, we gaan gaan kijken uh, naar het huwelijk ja. uiteraard dit is de dag op Radio 1.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 Say hey. Donovan, Frankenwriter, Live, Love and Laughter. Love and marriage, love Achter de and voordeur. No sir. Vandaag met Steven Pont. Steven Sieren lanceerde twee uur geleden een campagne om aandacht te vragen voor kinderen na een echtscheiding. Is dat nodig? Ja, dat denk ik wel, omdat bij een scheiding dan ligt de gevoelszeno zo ongelooflijk bloot. En daar hebben we heel veel begrip voor bij de... Uh, uh, ...ouders. Hè? Uh, van, goh, waar ga je maar kinderen scheiden net zo hard mee. Hè? Je, uh, terwijl kinderen zitten helemaal aan, de, aan het uiteinde. Die, kijk, voor, als als twee volwassenen scheiden... ...is er altijd nog een winstrekening. Hè? Dat is, er is iets, dat willen ze uit... ...en ze gaan naar een betere situatie. Al is het maar voor een gedeelte. Maar kinderen ver, verliezen eigenlijk alleen maar. Er zit er geen enkele winst in voor ze... En ik denk dat het goed is. En wat ik heel goed vind aan die, aan die uh, campagne is dat hij heel concreet is. Dat het heel erg gaat over nou je bewust van datgene wat je zegt uh, in die hele gevoelige periode, wat voor consequenties dat kan hebben. Ja, ja. Het wordt, is heel erg gericht op ouders die aan het scheiden zijn. Ja. Terwijl je dan denkt, ja, dat is nou juist ook wel een probleem. Want die zijn juist heel erg bezig met zichzelf. Ja, of het algemeen, niet met die kinderen. Zijn ja. die daarvoor ontvankelijk, denk je? Nou ja, dat is. Kijk, als dat niet zo zou zijn, was die, die, die, die campagne ook niet nodig. Dus daar worden bokken ingeschoten omdat de ouders dan voornamelijk met, met zichzelf bezig zijn. Hun hele leven zit op hun kop. Het werd ook al gezegd: hè? bij een scheiding uh, gaat het ook meteen over de financiën. Dus je weet ook dat het. Dat, uh, bijvoorbeeld, de meeste mannen gaan erop vooruit bij een scheiding financieel. De meeste vrouwen gaan erop achteruit bij een scheiding financieel. Dus uh, er gebeuren allerlei dingen. in die volwassen wereld. Uh, die mensen krijgen steun van broers, zusters, weet ik het al, uh, collega's. En de kinderen. Ja, die, omdat we denken dat ze flexibel zijn... Uh, en omdat zij niet onderdeel van die ruzie zijn... dat zij ook niet de gevolgen daarvan zozeer dragen. Maar we weten gewoon dat dat... dat we weten bijvoorbeeld dat als je gescheiden bent... Uh, en je hebt kinderen, dat de kans dat jouw kinderen ook weer gaan scheiden... is twee keer zo groot. Mm. Yeah. Dus je kunt niet zeggen, nou ja, als die scheiding voorbij is... dan zijn de gevolgen ook voorbij. Voor kinderen is dat niet zo. Nee, en, en er wordt vaak aan voorbij gegaan. Nou zei jij net, uh, kinderen scheiden ook. Als ja. ouders scheiden. In de campagne wordt gezegd, kinderen scheiden niet. Maar daar ben je het dan dus niet nee, mee Nee, ik begrijp het. Misschien be bedoelen we eigenlijk wel uh, hetzelfde. Hè? Dus daar wordt bedoeld misschien kinderen scheiden niet... dus ze kunnen geen afscheid nemen. Maar kinderen scheiden uh, niet actief... maar zijn natuurlijk wel actief betrokken bij de scheiding... Dus kinderen scheiden ongewild mee. Hm. En we weten dat 8000 kinderen per jaar... zien na de scheiding hun een van de beide ouders nooit meer. Nou, zeg dan maar eens dat kinderen niet scheiden. Nee, dat zijn hele grote gevolgen die je kinderen moeten gaan. Ja, hè, dus, dus vanavond... en uh, uh, er horen weer zo'n 170, 180 kinderen in Nederland... dat ze moeten scheiden. En gisteren waren dat er 170... en morgen zijn het Zoveel er weer 170. veel per dag? Ja. Zo, dat is een heleboel. Ja, dus om nou te zeggen... ja, kinderen scheiden niet... Kinderen zitten nu nog op school en die uh, zijn niets vermoeiend en over vier uur stort hun wereld in. Ja, want dat is wat met kinderen gebeurt. Ja, omdat kinderen hebben enorme neiging, enorme neiging naar loyaliteit en om de zaak bij elkaar te houden. En, en, uh, en die raken echt van het pad af op het moment dat ze zien dat hun ouders, hè, de, de twee eenheid die ze de wereld veilig voor ze maakt, dat die uit elkaar spat. Ja. Loyaliteitsconflicten krijgen kinderen dan. Ik heb wel de indruk dat er de laatste jaren meer aandacht is... voor kinderen in scheiding. Is dat ook zo? Ja, dat denk ik ook. Er is sowieso meer aandacht voor de gevolgen van scheiding. Omdat het schaamteverhaal is er een beetje af. Je had natuurlijk vroeger een schaamtevolle... Ja, een beetje een schaamtevolle iets. Onder de pet houden. En nu is er gelukkig meer aandacht... Uh, voor uh, de gevolgen daarvan. Kijk, hmm. en dat ouders rollenbollend over straat gaan. Ja, die, ja dat is dan zo. Uh, en kinderen zitten echt aan, het, aan de slechte kant van het, uh, van het hele verhaal. Ja, want er wordt ook wel gezegd, dus soms door mensen... ja, maar ja, goed, het is toch beter voor die kinderen... dat die ouders uit elkaar gaan... dan dat ze bij elkaar blijven en het heel slecht met elkaar ja, hebben. Ja, nou, wat ik net zei, dat kinderen enorm de behoefte hebben... omdat het zaakje bij elkaar blijft. Dat is wel zo. En een, een, een, een schone scheiding... Is te prefereren boven een vervuild huwelijk. Maar een schone scheiding valt al niet mee. En een vervuild huwelijk, heb ik het dan echt over slaan en uh, vernedering. En uh, wat uit onderzoek blijkt, ook al is het de situatie, de liefde tussen ouders er niet meer, maar blijven ze bij elkaar, dat, dat, het, dat het voor de kinderen, hè, voor de gemoedsrust van de kinderen, beter is uh, als ze toch. Uh, dus het bij elkaar blijven voor de kinderen is op individueel niveau voor een vader of een moeder een drama. Mm -hmm. Maar het uit elkaar gaan is voor, uh, op kinderlijk niveau een drama. Ja, Het is wel een enorm dilemma ja. wat je schetst. Ja. Je zei net al, een schone scheiding dat is al heel erg moeilijk. Maar ja. stel nou, ja, dat komt er toch van, dat komt er heel ja. vaak van. Dat beschets je net, 170 ja. keer per dag. Wat moet je nou doen als ouder? Waar moet je nou op letten? Uh, er zijn een aantal dingen waar je op moet letten. En dat is dat, uh, dat je bent uit elkaar geklapt als ouders. Maar, uh, sorry, als, uh, uit, uit elkaar geklapt als geliefden, als partners. Je partnerrelatie is eraan. Maar je ouderrelatie is er niet aan. En wat we veel zien, is dat mensen die on, dingen die onopgelost zijn in de partnerrelatie. Hè, dus uh, de, de man is vreemd gegaan. En dat, is, en dat een vrouw daar nog zoveel spanning in heeft, heeft, dat ze hem ook aanvalt op zijn ouder zijn. En dan raken kinderen van het paardje af, want die weten niet meer uh, hoe ze zich tot hun vader moeten verhouden op het moment dat hun moeder, en dat is ook een van de teksten uh, in die campagne, uh, als ze als nog gewoon een relatie met hun, uh, hun vader willen hebben, maar ze weten dat die moeder het helemaal niet mee eens is. Nou, en dan gaan, dan gaan kinderen... Uh, gedrag vertonen waar, waar, ja, waar ze niet echt beter van worden. Nee, dus je moet die kinderen niet betrekken bij oh, het conflict. Juist. Dus oh. je moet de oude relatie goed houden, ook als de partnerrelatie niet goed. Nou, dat is al uh, heel ingewikkeld. Dus mediation uh, speelt daar een belangrijke rol in. Voor de rest moet je echt zorgen dat de financiën op orde blijven. Bijvoorbeeld het niet betalen van alimentatie is echt een doodzonde. Waarom? Of niet alleen voor, de, voor je partner. dat denk je denkt ja, ik ga er niet nog geld geven ook, die, die trut. Maar... <lacht> Heb je dat er soms ervaring mee? Nee, nou ja, ik heb er heel veel ervaring mee, oh, okay. natuurlijk. Ja. Uh, uh, maar dat het voor het kind... het niet betalen van alimentatie... heeft een heel andere betekenis. Namelijk, ik ben het niet waard... om iets, uh, om, om iets voor over te hebben. Ja. Dus dan, dan denk je... dat je de dat je, je, je ex-partner treft... maar je treft uiteindelijk... Uh, uh, je eigen kind. Dus de financiën... Uh, uh, moet je ook op orde hebben. Ja. En wat heel belangrijk is... is dat kinderen... Op een leeftijdsadequate manier, dat is een beetje ingewikkeld, maar dat, dat ze met hun verhaal ook er mogen uh, uh, zijn. En wij lossen dingen redelijk lineair op. Eerst A, dan B, dan C, dan D. Uh, maar uh, kinderen, dat gaat allemaal een beetje per plakje. Dat gaat allemaal veel warriger. Dus denk je, nou, het is opgelost. En dan drie weken later is het toch weer niet opgelost. Hmm. Omdat uh. kinderen moeten leren, dat is een deel van het de volwassen worden, is dat je, uh, dat, je uh, dat soort dingen. Op een, op een volwassen manier leert. Maar kinderen hebben dat nog niet. Nee, goed. Nou, dat zijn allemaal tips, Steven. Dank je wel daarvoor. Wij uh, gaan naar onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Hans Kloos. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jou luisteren. Oké. Okay. <coughs> Recept van de dag. Men nemen de benodigde hoeveelheden oprecht geschommel en schoolsonvermogen... Meng dit goed door elkaar en stort dit dan gelijkelijk over docenten en studenten uit. Laat dit voor het gewenste resultaat jaren afgedekt voortzudderen. Ondertussen kan men de historische Engelse saus voorbereiden. Hierbij gaat het vooral om de profijtelijke schifting van Romeinse en anglicaanse praktijken... en de lucratieve binding van kerk en staat... Om dit alles samen te brengen, voltrekt men op het moment suprem een koninklijk sprookjeshuwelijk. Voor het dessert, ook geschikt om later mee in de schulden te geraken, zette men een goed huwelijk geruime tijd op zeer hoog vuur, zodat het gaat schiften. Het beste resultaat krijgt men als er kroost is toegevoegd. Bij de juiste graad van separatie en samenklontering ontstaan er kleefdraden. Beginnen de kinderen aan te branden, dan kan men opdienen. Dankjewel, Hans. Ja. Voor, voor elk wat wil ze en er wordt voor je geapplaudiseerd. Later vandaag op de website. Dit is de dag.nieuw Straks een reportage over kerken. Veel kerken gaan dicht en weigeren hun inboedel te verhandelen. De Rooms-Katholieke Kerk in ons land doet haar uiterste best... om avondmaalsbekers, heilige beelden en misgewaden... uit de commerciële antiekhandel te houden. Kunsthandelaar Jan Peters heeft zien gebeuren dat beelden worden vernietigd. Onlangs hebben we dus nog meegemaakt... dat een van die depots heimelijk op last van het bisdom werd ontruimd. Er werd een container tegen de kerk aangeschoven... En s'avonds begon men dat depot licht te ruimen. Zijn we daar naartoe gegaan, hebben we dus met eigen ogen gezien hoe eh, zandstenenpanelen en zandstenen beelden van Kuipers echt letterlijk een kopje kleiner gemaakt werden. Op een eh, manier waarvan ik de tranen nog steeds in de ogen krijg, werd het heimelijk eh, opgeruimd, laten we maar zeggen. Straks een reportage. Hartelijk dank aan onze gasten, Steven Pont, Alja Tolfse, Hans van Willigenburg en Hans van Dijk. En nu naar het nieuws van drie uur, tot zo.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 Oranje deskundigen in de studio en muziek van G. Reinders. Hey, dames en heren, Kunningen 2011 in Limburg. Radio 1 is de OBI, live nu de Witte Stadje De oranje gloed straalt af van de radio, zaterdagochtend van 9 tot 1. Daarvoor wil ik u hartelijk dank zeggen. Radio 1, voor één keer oranje gekleurd. Het nieuws van alle kanten.